Ice icecold bitch, nigga, kookerbitch, en Mr. Shakespeare, bitch, bitch, Mr. Business komt ook in deze bitch, bitch. <laughs> Indelijke man, fucker, icecold filia, spek lekker tussen de nindo. Yeah, ik ben een aan onder mijn kist, ik ben een big boss, bitch is graag een pak dick naar de lip je raakt je kleur nigga, wanneer ik bos Fit en hit, ik zit net, dat moet blik een prik, Ross. Je bent de grootste fuck, doe maar niet op de aarde Door jou te krijgen is je daddy echt een grappenmaker en een slechter Want je bent een fucking droge gravengast Zou niet op je lachen had, nam ik een gas. Ik whip pussy, ziet dat ik niet voor pussy ren Dik en groot, beetje zien hem als de boogeyman. Alleen maar kale kutjes, dat is hem wat ik klaar Dus fuck luister nigger, ik ben er in haar Nindo Dubbel o, o mokers, kick een hard shit, blijf een cirkel zo slopen. Recht voor je raap, ja. Ik kan sla die klakken krom. Nee, oh no, yeah. ja. Dat is wat er op de straten vond. Zo so fly, toch loop ik op de aarde rond, want ik ben zo doop dat ik niet langs de duwane kom. Yeah, ik hey, gooi die handen in de lucht, dubbel O, -O hard shit, en ze gaan niet met de rit. Hoe ik de mic pak Voor de duidelijkheid Ik ben net als DNG in een Nike shop Kukke kijs baby Vraag je meid? wat je mij jobt Is moi ikke kijs me Weet dat ze mijn pak is Old and the beautiful shit Ze checken naar mijn broek En zeggen hij is rich Money is mijn bitch Kan niet fokken met mijn wederhelp En ik ben geen rekenwonder Maar het maakt niet uit als een pik in je bepa Onuitstaanbaar en verder dan Damsko tot Breda niks haten mij om um, dood als Tachéna Ook al was je de kop van de kat Weet ik dat je even staat Muzieke dan priester met koorts En ook al ben je doof Laat ik je zien waar je hoort En op de rustigste plek is je boy nog gestoord am um, am um, am um. um, um. Yeah boy aha Check me op de straten man Ik ben nog vaker op de blok dan mijn ex op MSN Yeah Cheer yeah. He gooi die handen in de lucht Tip low hot ah, shit En ze gaan niet met de lucht in IJs cheer Voor de rapper dus geplukt Had we langs komen laat die rappers op de pluk Zowat Hittin in die lights man Hittin in die lights man Hittin in die lights man Je kan niet hangen met je heet nigga Shakespeare Wauw op m'n money en m'n power. Noem mij Mr. Motherfucking Bob de Bauer. Op weg naar verdieping 50 van de tower. Shine net de sun, noem het sunflower. We de groene shit, verkopen met de powder Geen slip, best putsy, es, jouwen. Ik maak geen grap, nee, ik maak geen grap. Je mag fucking blij zijn met een platte hand. Want ik heb nog steeds mijn belt en met die ik jammer. Je motherfucking feest af, Luzo, kijk af. Vliegen om mijn heen, dus ik spreid af. Naar shit dus ik leid al. Hey, kom eens even grafie in. hoort Ik ben geen fucking cheap van mijn story Sprookjes, wat de shit komt vervakt als cadeautjes Fuck met the boy en ik brek je vingerkouwtjes Yeah, hij gooit die handen in de lucht In mijn shit en ze gaan niet met de lucht IJs cheer yeah, voor de rappertjes gaat bukt Als we langs komen grafies, laat die rappers op de pluk Hinderlijk, onaangekondigd, bullshit rapper, je mond rijdt naar kontlucht. Ben ik op mijn gemak, ben jij verontrust? Jij bent de man, wij zijn de onrust. Zie, zie je ook in een zangles. Ik geef geen show, ik geef een congres. Kom maar op met die congres, accepteer niks. En als het moet dan maak ik recht krom Jullie maken zo. Al heb je meer ballen dan een ben ik nog honstel aan ik flashboom Wakker als ik werk, niet de type die van cash droom. Nee, ik ga niet wachten tot ik kansen krijg ben aan het sprinten, jullie volgen stapsgewijs gewijs. ben een aparte rapper, heb een aparte prijs Geef ik een feest, zet ik clubs op de gastenlijst Cheer yeah, ik gooi die handen in de lucht Double low high shit en ze gaan niet met de rug de rapper is gevuld Gaan we langs komen Gaaf eens die rappers op de pluk